We, we met het NRW's-journaal. Een boot met vluchtelingen is voor de kust van Libië gezonken. De Italiaanse kustwacht zegt dat 55 migranten levend uit het water zijn gehaald. Tientallen mensen worden nog vermist. De rubberboot zonk zo'n 50 kilometer uit de kust van Oost-Libië. Met een satelliettelefoon werd een noodsignaal verstuurd. Elk jaar proberen tienduizenden vluchtelingen in gammele bootjes Europa te bereiken. Treinreizigers die hun nieuwe NS-abonnement zijn vergeten en een kaartje moeten kopen... krijgen sinds kort geen geld meer terug, meldt de Telegraaf. Het gaat om de abonnementen altijd vrij, weekendvrij en dalvrij. Tot voor kort hadden alle passagiers maximaal drie keer per jaar recht op teruggave. Voor de oude abonnementen bestaat de teruggavenregeling nog wel... maar die staan op de nominatie te verdwijnen, zegt de Telegraaf.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 De man en de vrouw van Turkse afkomst werden begin augustus aangehouden, zo werd zaterdag bekend. Ze worden verdacht van het beramen van een aanslag in Brussel. Ze zouden ook anderen hebben geleerd om bommen te maken en zijn waarschijnlijk in Syrië geweest. Morgen komt het nieuwe briefje van 10 euro in omloop. Het ontwerp lijkt op het oude briefje, maar heeft een paar verbeterde echtheidskenmerken om vervalsingen tegen te gaan. Onder meer voelbare inks en een hologram. Onder het motto voel, kijk en kantel wordt het publiek opgeroepen de biljetten op echtheid te controleren. Het weer in het noordoosten is nog kans op een bui, verder droog en steeds vaker zon. Er is veel, vrij veel wind bij een middagtemperatuur van hooguit 17 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 160 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de Alfred Bunschoten 4 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht bij Alfred Evendingen 3. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 5 kilometer. A7 dan bij de Alfred Weidewormer 3. A9 Alkmaar Amstelveen bij Badhoefdorp 5 kilometer. A15 Rotterdam Gorkum. Bij Stiederecht West 3 kilometer en richting Rotterdam bij Hardingsveld Griesendam 6. A16 Breda Rotterdam voor knopen de Brechtseplein 3. En bij Rotterdam Centrum nog eens 3. A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 Amere Utrecht bij Beeldhoven 4. En op de N57 Brouwersdam Rotterdam bij de Alfred Brielen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Zandvoort op zaterdag bij CFM Race Radio. Een hele goede middag uh, luisteraars en goedemiddag Maurice Mulder. En goede middag Rob Harms en goede middag luisteraars. Ja, Albert-Jan Vos uh, die zit lekker in Spanje Doet op dit ie. moment uh, mee te luisteren. Goedemiddag, Albert-Jan en goedemiddag middag Maris. <laughs> en goedemiddag vader van Albert-Jan. Welkom. Ja, ja, niet te vergeten. Nee, we zijn er weer tussen twee en vijf uur. En wat gaan we vanmiddag allemaal doen Maurice? We gaan natuurlijk kijken naar het circuitpark Zandvoort, want daar wordt heel veel gereisd vandaag. Elf races om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 Even een raar hutje hè? Ja. Oh, de, huh? Huh? huh? sprayer, <laughs> is die? Yeah. Ja, de, de koptelefoon uh, deed het even niet, uh, Maurice. is oh, dus spotbaar, maar het probleem is weer opgelost. Kijk, daar zijn we blij om. Jullie de show de van Lilliewoods en de prick. Dat was Sprayer in C. Jawel, het is historisch Grand Prix weekend hier in Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan eens dus even live schakelen met het, uh, oh, met het circuitpark Zandvoort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 Geniet er lekker van, daar, ja, Willem. Doe ik zou toch zo, <laughs> toch zo. zo, hoi. Et tu devenu muette? Ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?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 À pied. Nuet et nuetté, Diva au pied nu, restera et à Césaria, et à la mort aussi. Au brigade, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus. À tout le monde, tu croyais disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité!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 Weer twee hits non-stop als Co West en Wiekloos Arise uit de, ja, de toch En de, achteraan de nieuwe Strama E. Wat is het een lekkere plaat, hè? Je de... hoort Ja, we gaan het over een uh, speciale auto hebben. Ja, <laughs> de kmpr auto In het kader van de raceweekend Je gaat deze auto niet kijken hoe hard je rijdt, maar gaat kijken of je gesignaleerd staat.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 of the mix, needs reasons, I'll tell you why. You see, I'm six foot one, and I'm done are fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than my Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a little Continental fan, a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall.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 Ja, je noemt het op. 63, 64. Dat? Nou, het mooie is, het lijkt wel alsof het erop aangepast is. Dus dadelijk de race die gaat plaatsvinden is de race van Formule 1-auto's van pre-1969. Dus daar komen die auto's in vol.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 Oké, okay, nou Ik ja, te... moest even op de vlucht, want er kwam een laat naar beneden. Oh jij, ja, uitkijken. <lacht> nee, de duinen zijn lekker gevuld hè, tijdens dit uh, historische Grand Prix Weekend op Circuit Park Zandvoort. Ik zag al heel veel uh, mensen vanmorgen ook uh, vanaf het station met uh, stoelen slepen. Die uh, nemen ze gewoon zelf mee van huis. Handig. Nou, Willem, dank je wel, hè. Kijk uit, hè, daar. Straks komen we weer terug bij Willem van deze op Circuit Park Zandvoort. Eerst even de plaat die je aanvroeg Willem. Hoor je hem of niet? Willem hoort niks meer. <lacht> Willem is aan het vluchten. Ja, ja, hij heeft toch gelijk ook. Hier is Ingrid. Ja, ik zie jou uh, met de handen heen en weer gaan bij deze plaat van uh, <laughs> Ingerit. Nu uh, moet u denken uh, waar moet ik? Hey, zullen we ja. zeggen, ja <laughs> precies. Speciaal uh, voor onze uh, race Report. Uh, willen verrezen de zingel van Ingerit.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 De historische race op circuit. Ook het volgende uur gaan we weer over naar het circuit. Naar Willem van Dessen. En heel veel ander nieuws. Graag tot zo.